Daar is mama in de buurt, je spreekt weer met je weet wel, die ook altijd bloemen stuurt. Aan ah, de telefoon neer, ik zou roepen, maar ik weet niet of ze komt. Ze staat onder de douche, zonder ze kleren. Zeg haar, alsjeblieft, dat ik desnoods nog uren wacht, al wordt het nacht. Ben je stout geweest tegen mama? Schuwt altijd mee als je opwilt en je fluistert. Ik ben het niet. Vertel eens, is mama je vriendin? En leest ze elke avond een verhaaltje voor? Ja, soms wel. Als mama ben de vrouw die brengt me ook uit naar school. Hoe lang al gaat dit zo door? Het doet me nog het meeste pijn dat jij al vijf moet zijn. Nee, ik ben van vier. Zegt een vol, meneer, kun je mama lang? Oh, wacht even. De telefoon uit mee als ze weer Als ze me smachten laat, naar wat liefde door een draad, de telefoon huilt mee als ik te veel ben. Ik wil geen storing zijn op jullie lijn. Hoe zit het met vakantie volgend jaar? Gaan jullie weer naar Spanje? En hoe vond je het daar? Warm. in ik kan ook als Spaans praten. Goed, hè? Hoe weet jij van Spanje? Ben je ook naar al marines geweest? Oh, zeg haar, alsjeblieft, dat ik haar alles geven zou. Zoveel van jullie hou. Van mij? Nog niet gezien. Het telefoon meneer. Wat is er? Hou je? De telefoon huilt mee. Als ze weer mee zegt. Als ze me smachten laat. Naar wat liefde door een draad. De telefoon huilt mee. Als ik te veel ben, ik wil geen storing zijn, op jullie lijn, dus ik verdwijn. Jouw telefoon, meneer, lucht de hoog bij je, belt voor de laatste keer, met jullie twee. Zou ze nog komen? Ze trekt die jas aan. Hou haar dan tegen. Ze is weg. En wil ze dan echt niet? Oké. Okay. Dan maar niet. Dag meneer. Dag schatje.